Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Schrijfster Yvonne Keuls is overleden. Ze werd vooral bekend door haar romans uit de jaren 70 en 80... over jongeren met problemen... zoals het verrotte leven van Floortje Bloem en Jan Rap en zijn maat. Ze baseerde veel boeken deels op haar eigen ervaring... in een opvanghuis dat ze in de jaren 70 had opgezet. Ook schreef ze boeken over haar Indische achtergrond... zoals Mevrouw, mijn moeder... Veel van haar boeken werden bewerkt tot film of toneelstuk en gelden als klassiekers in de Nederlandse literatuur. Yvonne Keuls was 93. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Stille Oceaan. Volgens de legerleiding zijn daarbij drie opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft sinds september 21 van zulke aanvallen uitgevoerd waarbij 83 mensen werden gedood. Volgens President Trump verdedigt Amerika zich zo tegen drugsboten... die vanuit onder meer Venezuela onderweg zouden zijn. De Syrische commissie die onderzoek doet naar het geweld in de provincie Zwijda zegt dat militairen en leden van de geheime dienst zijn opgepakt. Volgens een onderzoeksrechter worden ze vervolgd voor onder meer moord. Op beelden op sociale media zou te zien zijn... hoe militairen druzische burgers vernederen en doodschoten. Bij het geweld tussen Druzen en Bedouinen vielen in juli honderden doden. Schaatser Femke Kok heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City... een wereldrecord gereden op de 500 meter. Zo was ze was de snelste in 36 seconden en 900ste. Een kwart seconde sneller dan het oude record dat al 12 jaar oud was. Bij de mannen zorgde Jenning de Bo bijna voor het tweede Nederlandse wereldrecord op de 500 meter. Hij werd eerste in 33.63 63 en kwam daarmee 200ste tekort. Het weer er trekken buien over bij een stevige noordwestenwind... met aan de kust kans op zware windstoten...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 De, storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? De bol vloeit lange strand. Geen groeien in dat kind, speelt in het zand. Hij grijp, grijp, grijp, grijp, met volle grijp, grijp, grijp, strand of de kroeg, dromen in de duinen, een Ja, de ja, Het was een lange strijd, een mooie strijd, een strijd. Het strijd voor en wereld. En we hebben, winnaar. En hebben we een winnaar: heb een winnaar: Ik door het dorp, dansen goed. Ik zeg iemand gedag, ik weet die zit en bloed. Hoort dus het voort. Hier is het allemaal, oh. we delen dat gevoel, hier spreekt het maar. Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik, maar we hebben gewoon hier, als je niet ergens vindt. Ik... Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Ja, nog wel lekker. Zfm. Zfm. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Zfm. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal schrijfster Yvonne Keuls is overleden. Ze werd vooral bekend door haar romans over jongeren met problemen... zoals het verrotte leven van Floortje Bloem en Jan Rapp en zijn maat. Yvonne Keuls was 93. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd... op een vermeende drugsboot in de Stille Oceaan. Volgens de legerleiding zijn daarbij drie opvarenden gedood. Bij de presidentverkiezingen in Chili gaat de communistische kandidaat Jara aan kop... op voet gevolgd door de uiterst rechtse kandidaat Kast... Ze nemen het over twee weken tegen elkaar op in een tweede ronde. Het weer, buien bij een stevige noordwestenwind. Het wordt 8 à 10 graden. Dit is ZFM.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 Love you, baby.